hier op CFM Zandvoort See je in the house met Avicii Dit was alweer De drie kwartier van onze enige Echte DJ Dion City. Het komende Half uur DJ JK op in de mix Hier op Zandvoorts grootste dansvloer Hou me hier I wake up and I'm wondering You're Places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 Libische regeringstroepen hebben zware artillerieaanvallen uitgevoerd op Misrata. Dat is de enige grote stad van de opstandelingen in het westen van Libië. Bij een kunstmestfabriek in Sluiskil in Zeeland zijn aan het begin van de avond twee werknemers overleden. Een van de mannen werd onwel bij laswerkzaamheden aan het tank en viel erin. De andere wilde hem helpen en viel er ook in. Wat er in de tank zat is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie doet een onderzoek. De Verenigde Staten hebben het neerslaan van de protesten in Syrië veroordeeld. Volgens een woordvoerder van president Obama moet president Assad een begin maken met werkelijke hervormingen. In Syrië werd de afgelopen dag ondanks strenge veiligheidsmaatregelen weer in verschillende steden gedemonstreerd. Ordentroepen grepen hard in en vielen minstens drie doden. En ondanks alle waarschuwingen zijn wereldwijd veel mensen toch in 1 april grappen getrapt. Google meldde een nieuw product te lanceren, Gmail Motion. En gebruikers zouden via gebaren hun mails versturen en niet meer ouderwets met toetsenbord en muis. Een Zwitserse site kreeg veel reacties op het bericht dat de Zwitserse regie...